Turkse inlichtingendienst zou de man al een tijd hebben gevolgd. Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat vluchtelingen... die hun land door oorlog of vervolging zijn ontvlucht... in Nederland moeten worden opgevangen. Minder draagvlak is er voor economische migranten. Vooral wanneer deze komen uit landen van buiten de EU... blijkt uit onderzoek door het CBS. Bijna de helft van de mensen vindt niet dat vluchtelingen... een bedreiging vormen voor de veiligheid. Maar een vijfde van de ondervraagden vindt dat juist wel. Wel is er een behoorlijke verdeeldheid over de vraag... of vluchtelingen een verrijking vormen van de Nederlandse cultuur. Een derde vindt dat het geval, maar ongeveer evenveel mensen... vinden dat juist niet. Verder staan mannen en laagopgeleiden doorgaans negatiever... tegenover vluchtelingen dan vrouwen en hoogopgeleiden. Bij werk aan een riolering is in Made in Brabant... de gevel van een huis volledig ingestort. De bewoner was buiten met de afvoer bezig toen de zijgevel bezweek. Met hulp van een bouwbedrijf is het huis gestut moment van instorten was er niemand in het huis in Made aanwezig. Het Nederlandse elftal heeft voor een verrassing gezorgd door in een oefenwedstrijd Portugal te verslaan met 3-0. De doelpunten werden in Genève voor Rust al gescoord door Memphis Depay, Ryan Babel en Virgil van Dijk. Het weer vannacht plaatselijk mist. Het wordt min 1 tot plus 4 graden. Overdag bewolkt en in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen Dan wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ja, nacht. We praten nog steeds uh, over de kinderopvang in uh, deze uitzending. Want uh, ja, we hebben net geleerd. Je, je hebt dus het kinderdagverblijf, je hebt uh, de gastouder en je hebt nog een heleboel andere vormen. Um, u kunt erover meepraten als u daar ervaring in heeft. Hoe deed u dat vroeger met uw kinderen? Gingen die ook naar de opvang? Of had u zoiets? Uh, nou, ik uh, blijf thuis met die kinderen. Hartstikke gezellig. 0800 1121 kunt u op bellen. En wie weet horen we u zometeen in de uitzending. We hadden het net al uh, eventjes over uh, de bezuinigingen die uh, zijn geweest op de kinderopvang, die hebben uh, de sector nogal uh, getroffen, zullen we maar zeggen. Laten we even naar wat medewerkers luisteren die uh, uh, daarover vertelden. 76% zegt dat de kwaliteit van de organisatie onder druk staat. De leidsters die er nog werken komen ogen en oren tekort. Degenen die achterblijven ervaren een enorme werkdruk, want ook in hun aantal uren wordt gesneden. Ze krijgen minder uren toebedeeld, ze krijgen minder taakuren en ze krijgen meer taken. Die vroeger bij andere functies lagen, zoals pedagogen en huishoudelijke medewerkers, die krijgen zij ook nog eens op hun bordje. Dingen ook niet meer. Dingen die in de groep gebeuren. Kleine ruzietjes, of een kind is gevallen. Een kind die in de hoek zit te huilen. Ik zie dat niet meer. Dat kind wat zo ontzettend veel moeite heeft om te wennen. Die zou je de hele dag aan je handje willen houden. En zeggen, kom maar. Het komt echt allemaal goed. Geld is het herkenbaar, deze geluiden? Ja, nou is het zo dat we bij de bezuiniging niet uh, uh, zo dusdanig geschat hebben... dat er uh, te weinig aandacht is. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat de dingen onder druk kwamen te staan. Uh, werk in de kinderopvang is best zwaar. Het is een magnifiek beroep, want je bent in een hele bepalende fase... weer ontzettend mm. belangrijk voor kinderen. Uh, maar er zijn uh, ook natuurlijk binnen de sector... Zijn er natuurlijk gewoon, uh, hebben de bezuinigingen plaatsgevonden. Is alle, ja, zou ik zeggen, uh, vet om de randen is weggesneden. Dat komt nu langzaam terug. En er is ontzettend veel vernietigd. Er is capaciteit vernietigd. Er zijn hele goede mensen die kinderen uitgaan. uit gaan. Kijk, je ziet natuurlijk ook vaak als een beroep onder druk komt te staan... dat de meest kansrijke mensen het eerst weggaan. Ja, die kunnen wel een andere baan vinden. Nou ja, die zijn misschien... En nu is er een tekort aan personeel in de kinderopvang... als het gevolg van, van de jo jojo beweging die er bij de financiering is geweest. En dat is natuurlijk ontzettend jammer. De wachtlijsten zijn terug op bepaalde dagen op de maandag, dinsdag, donderdag. En uh, zo'n sector hoort, zoals het stabiliteit voor kinderen moet zijn... Hè, de rust, de reinheid en de regelmaat... moet dat natuurlijk ook voor de hele sector gelden. Hè, dat is niet een speelbal uh, op de golf van de conjunctuur om het zo eens even te zeggen... Uh, maar het heeft ook een beetje te maken, wat ik al zei... dat die kinderopvang eigenlijk, en ik vind de kinderopvang zelf... Uh, dat hij daar best wat meer in had mogen claimen... Mm -hmm. uh, hoe belangrijk ze zijn... He, we hadden het in het begin van deze discussie hadden het even over, of dit gesprek hadden we het even over, dat gasthouder wel degelijk een beroep is. He, en dat je dus je niet moet laten zeggen dat, met alle respect voor de moeders in het algemeen, dat iedere moeder ook geschikt is als gasthouderopvang. He, ik, ik, uh, ik, ik zal je één anekdote vertellen. Ik heb wel eens een uh, bekende bewinst, uh, minister gehad die suggereerde dat je twee tarieven kon invoeren: één tarief voor opvoeden en één tarief voor opvangen. En toen heb ik voorgesteld dat hij zich zou opsluiten met zes, tweejarigen in een container. En dan zou ik smiddels de container om zes uur weer open doen en zou ik zeggen, en wat was het? Was het opvangen of was het opvoeden? Nou, toen begon de betreffende persoon te lachen en begreep waar het om ging. Maar dat dat soort absurde discussies mm -hmm. gevoerd worden, uh, zegt natuurlijk, uh, zegt natuurlijk uh, genoeg. En uh, ik vind ook dat, uh, kijk, kwaliteitsregels, uh, uh, daar klagen mensen soms over maar aan de andere kant zijn ze heel vanzelfsprekend. En bijvoorbeeld over de gastouderopvang. Ik praat met een aantal vertegenwoordigers van gastouderopvang... en je merkt dat daar een grote honger is... om daar ook, net als wat we met IKK... Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang hebben gedaan... om ook in de gastouderopvang daar nog stappen te zetten. En dat heeft alles te maken dat mensen willen... dat hun beroep en hun professionaliteit serieuzer genomen wordt. En ik begrijp dat ook. Nou, die IKK, dat is de, inderdaad een wet, hè? de Innovatie Kwaliteit Kinderopvang... die is sinds 1 januari voor een deel ingevoerd. Hè? Wat, wat houdt dat precies in? Nou, er zijn een aantal... Kijk, toen de wet in 2005 werd ingevoerd... werd eigenlijk op het allerlaatste moment... bijna alle kwaliteitsregels werden uit de wet gehaald. En voor ons was dat echt een ongelofelijke klap in ons gezicht, zeg ik maar, gewoon eerlijk. En later kwamen we daar uh, eigenlijk. Uh, er was eigenlijk stond nauwelijks over kwaliteit. En toen uh, heeft aan de Geus tenminste gezegd: van, nou, we vinden, ik vind eigenlijk dat de sector zelf moet nadenken over hoe die kwaliteit uh, mm -hmm. uh, moet worden vormgegeven. Dus toen gingen wij als oude vereniging en ook de werkgeversvereniging aan tafel zitten. En we hebben daar toen een aantal kwaliteitsregels bedacht. Maar die leken heel erg op wat daarvoor ook al de kwaliteitsregels waren. En ik vind nog altijd dat we toen eigenlijk een aantal kansen gemist hebben. En nu zijn we zoveel jaren verder. Er is ontzettend veel onderzoek geweest, gelukkig ook de laatste jaren in de gasthouderopvang. Uh, maar die werd niet meegenomen. Dat was een keus van Asje om die gasthouderopvang op dat moment niet mee te nemen. En we hebben gekeken: we hebben gezegd: van nou, wat weten we nou bijvoorbeeld over wat miljarden uh, uh, nodig hebben wat belangrijk is. Uh, en. Op basis daarvan hebben we zowel over, voor de, de, uh, de buitenschoolse opvang... als voor de kinderopvang hebben we een aantal kwaliteitsmaatregelen bedacht. Maar veel van die maatregelen hadden te maken met het feit... dat er in Nederland dus inderdaad hele jonge kinderen worden opgevangen... die om speciale kwaliteitsmaatregelen mm -hmm. vragen. Ja, die uh, wetenschap, uh, waar je het net over had, wil ik het zo over hebben. Maar eerst wil ik even naar een beller, namelijk Timo. Die is al een tijdje aan de telefoon. Goedenacht. Ja, dan willen we met Timo. Hallo Timo, een tijdje geleden... Hallo. Ja, er is geen behoefte te zijn aan mindering van mijn aantal inbrengen. Oh, nou, dat heb ik, heb ik, ik nooit gezegd even. hoor, Timo. Eh, wat nee, wil je inbrengen goed. in de uitzending? Uh, nou, ik uh, was benieuwd. Uh, jullie hebben een buitengewoon leraar kinderopvang in de uitzending. Jazeker. En ik vraag me af of de wetenschap inmiddels al... liefst op basis van empirisch onderzoek... Uh, al uitspraken kan doen over het minimaal aantal begeleiders... ...op een locatie. En dan moet ik denken aan de vliegveiligheid... ...waar je een piloot en een co-piloot hebt... ...in geval dat er één onwel wordt. En ook het maximaal aantal kinderen per begeleider... ...omdat ik uh, indachtig de serie Opgejaagd... Uh, ...dat was een radiodocumentaire doc op Radio 1... Mm -hmm. ...heb gezien dat uh, er de, eigenlijk de, de, de, de mogelijkheid om te spelen voor kinderen... ...onder druk komt te staan omdat het uh, bij een te grote verhouding aantal kinderen per begeleider in chaos dreigt te uh, ontaarden. Nou, dat is een, een goede vraag. Dus uh, de, de vraag is eigenlijk, is er een, een, uh, wat moet het aantal begeleiders zijn? Dat is eigenlijk de vraag toch in het kort? Ja, het minimaal aantal begeleiders ja, per locatie precies. en het maximaal aantal uh, kinderen per begeleider. Oké, okay. Timo, dankjewel tevaren. voor het bellen en voor de vraag. Ruben fucking is uh, dus die bijzonder hoogleraar kinderopvang... die uh, uh, net werd aangekondigd, uh, is hier een antwoord op? Ja, en, uh, het antwoord is ietsjes anders dan in een vliegtuig. Uh, in de kinderopvang is het zaak om niet een heel groot team te hebben. Niet een piloot en zes copiloten of zestig. Het komt aan op, een, uh, een, uh, op vaste gezichten voor jonge kinderen. Daar gaat het om. Uh, dus niet zozeer aantallen, hè? Mm -hmm. dat is geen gouden getal. Maar kinderen hebben vaste gezichten nodig. Nou hebben kinderen tegenwoordig een vaste... Piloot, een vaste mentor. en Dat zit ook in die nieuwe wet besloten. Dus er is in ieder geval op het kinderdagverblijf... één persoon die het kind uh, goed kent en ook die rol pakt. Nou, dat is eigenlijk dat is belangrijk. En wat we verder weten is, inderdaad, even los van... hoeveel kinderen op hoeveel pedagogisch medewerkers... of uh, op, op hoeveel gastouders... Uh, we weten inderdaad dat ook de groepsgrootte... die moet niet helemaal uit de klauwen lopen... En dat zijn eigenlijk twee hele belangrijke pijlers. Twee belangrijke voorspellers van pedagogische kwaliteit. Gelukkig zijn er goede normen voor. En gelukkig zijn die ook, ook weer in een nieuwe wet opgenomen. Met als, nou misschien als belangrijkste nieuwtje... Uh, dat voor de baby's is de norm nu drie baby's, dan één volwassene, Eén op drie. En het was het... één op vier toch? Dus dat ja. is wel veranderd. Ja, nou dat is zeker veranderd. Dat maakt heel veel uit in de kosten, dat maakt heel veel uit in je organisatie... Maar uh, als het gaat over... Uh, he, de vraag was he, van, van deze beller. Van, Timo he, was de beller. Mm -hmm. ja. uh, hoe, hoe, ja, hoe, hoeveel, hoeveel kinderen? Nou, op dit moment is de norm voor baby's 1 op 3. 1 op 3. Oké. Okay. Nou, Dat is hopelijk antwoord op de vraag. Timo, dank voor het bellen. Um, waarom is het belangrijk dat kinderen uh, uh, een bepaald aantal gezichten zien? Of, of zo min mogelijk eigenlijk? Nou... Kinderen moeten zich uh, veilig hechten. En zeg maar, baby's hebben als grootste, uh, nou, als, als grootste opgave. Je uh, moet je veilig gaan hechten. Mm -hmm. En dat kan niet als je elke dag honderd verschillende mensen tegenkomt. Het hoeft ook niet alleen maar één moeder te zijn. Of één vader. Maar het moet wel te hanteren zijn voor een kind. Dus je moet een aantal vaste gezichten hebben in de week. Van vertrouwde opvoeders. Die ook liefdevol jou opvoeden. En dan gaat het eigenlijk nou ja, niet vanzelf. Maar dan gaat het zeg maar... De de kans dat het dan goed gaat is wel heel erg groot. En dat is nu ook in de kinderopvang uh, goed, uh, ja, goed geregeld. Uh, en overigens, het is ook zo dat alle kinderen... of sorry, niet alle kinderen, hechten zich zelfs thuis niet. Dus dat is misschien... Ja, dat is echt een ijzeren wet of zo, dat is je gewoon niet te geven. Nou ja, het, het gekke is dus dat uh, ook thuis... dat één op de drie kinderen is niet veilig gehecht aan de moeder... En uh, dat is wel aardig om te weten. Dus soms, soms hè, dat hoor je wel in discussies, misschien ook een beetje in de telefoontjes van vanavond. Met hè, dat thuis is het dan zaligmakend. Ja, en de kinderopvang is daar dan een slap aftreksel van. Maar goed, je doet je best. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Uh, we weten dus ook dat in de thuissituatie, die is ook niet optimaal. Niet voor alle kinderen. We hoorden uh, eerder ook een mevrouw inbellen. En die zei: Nou, uh, ik sta als oma vaak aan het schoolplein. Nou, het schoolplein, er zijn de kinderen al wat ouder. Maar als we het bijvoorbeeld over een baby hebben. Uh, die heeft natuurlijk twee ouders, uh, uh, meestal in ieder geval. En dan uh, misschien wel uh, vier opa's en oma's. Dus twee paar, dat zijn ja. al zes gezichten. Dat is toch ook al vrij veel? Ja, dat is nog wel hand oh, te dat, dat kan een baby Dat nog is nog wel hand nou te Ja hoor, ja hoor. Uh, maar nogmaals, als je maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag er een wilde carousel van maakt. Uh, of bijvoorbeeld, je gaat als ouder naar kinderdagblijven. En je zegt nou, ik wil een soort vrij arrangement. Ik wil een soort strippenkaart. Uh, soms, soms heb ik maandag een klusje, ja, ja, soms is het ook vrijdag. Nou, kortom, dat kind wordt op verschillende dagen ingevlogen... komt op verschillende groepen terecht, ziet verschillende pedagogisch medewerkers... Ziet verschillende... dan wordt het heel moeilijk om je veilig te voelen. Je veilig te voelen in een groep uh, en het je veilig te voelen bij volwassenen. De, dat is het eigenlijk. Dat moeten we zeg maar dus niet, mm -hmm. niet doen. En wat uh, kunnen daar de gevolgen van zijn, op lange termijn? Uh, op lange termijn, als, we, als kinderen zich niet veilig hechten, uh, aan een heleboel mensen niet. Dat zijn ook de kinderen die later het moeilijk vinden om uh, anderen te vertrouwen, zichzelf te vertrouwen. Dat zijn ook de kinderen die later minder vriendjes hebben. En het zijn ook kinderen die later minder sterk zijn. Dus we weten dat veiligheid is een klusje. Zeg maar, dat je als jong kind zeg maar, in je eerste twee jaar van je leven moet je dat, uh, nou ja. Is dat jouw taak eigenlijk, jouw hoofdtaak? En dat neem je de rest van je leven neem je dat mee. En het is zelfs als eens aangetoond dat je in je partnerkeuze later, werkt het zelfs ook nog door. Er is wel eens gebleken dat als je onveilig gehecht bent, dat je eigenlijk een beetje ook op zoek gaat naar een partner die ook onveilig gehecht is. En samen ben je dan weer heel veilig voor elkaar. Maar het is wel een beetje. Euh, nou ja, ze hebben wel een hele nauwe band. Dus het werkt door eigenlijk, nou, beide de rest van je leven een beetje. De eerste, echt de eerste periode, dat, dat kan zoveel uitmaken. Veiliging, je denkt, ja, zo'n baby, dat kan niet zoveel. Ja, meer, nee, veilig, eigenlijk is het zo dat, uh, we hebben een heel eenvoudig model. Je hebt een, een, een, een, een ontwikkelklusje, als baby al. En als je dat goed doet, dan ga je vrolijk door naar de volgende fase. En dan heb je het volgende klusje. En alle stappen die je goed neemt, die brengen jou naar een hoger niveau. En waar je minder goed in slaagt, nou, dat neem je ook een beetje mee. En dat betekent niet dat het een stempel drukt op je hele leven. Uh, maar het werkt door. Je gaat een andere oplossing kiezen, je andere strategie. Je wordt een ander mens. En daardoor zijn we niet allemaal hetzelfde. Dus ook niet iets om je heel erg zorgen over te maken. Nee. Ik hoor wel eens als argument tegen, of juist voor de kinderopvang of voor een gastouder, dat een kind leert sociaal te zijn. Ja, maar dat is, is... Dat, is dat zo? Ja, dat is absoluut zo. Uh, ik hoor het ook wel eens van ouders. Die zeggen: Nou, we hadden een verjaardagsfeestje. En we zagen aan de kinderen. Uh, die, die naar een kinderdagverblijf gaan... Ja, die zijn wat makkelijker in de omgang. Die zijn wat sterker in de groep. Praat ook wat makkelijker tegen mij als uh, vreemde ouder. Dus dat is wat ouders... Het, die, dat is echt een merkbaar verschil dus. Het is ook een meetbaar verschil. Uh, je kan het zien dat uh, kleuters met een kinderopvangverleden... zijn uh, handiger in de groep... en bouwen sneller uh, vriendschappen op. En hebben ook uh, mooier spel met elkaar. En minder conflicten. Dus... Je kan ervoor kiezen als ouder. En als je zegt, nou, als ik mijn kind snel sociaal wil maken... dan moet ik ook wat eerder beginnen. En dan kies je voor kinderopvang. En uh, halen die andere kinderen dat dan weer in? Of is ja, dat ook iets wat ja. de rest van je leven uitmaakt? Gaandeweg, ja, goede vraag. Gaandeweg, de basisschool trekt alles wel weer een beetje gelijk. Dus de vraag is eigenlijk, wat is, de, wat is nou een goede timing? Uh, en ik zelf, uh, als ik zo praat met een heleboel ouders... en ik luister naar wat we in Nederland willen mm -hmm. van kinderen... Dan zeggen een heleboel ouders: Ik wil dat mijn kind, ik kan mijn kind van alles geven. We lezen thuis voor, uh, hij heeft speelgoed. Maar wat ik niet kan geven is, dat is die sociale uh, ontwikkeling. En uh, het leermateriaal daarvoor, ja, dat zijn andere kinderen. En dat is wat de Nederlandse kinderopvang biedt. Dus dan ga ik daar ook naartoe. Nou, die ouders maken een heel duidelijke keuze. Uh, en, en die kinderen, en nou, ze krijgen een beetje gelijk van de wetenschap, die kinderen blijken ook uh, uh, sociaal sterker te zijn. En uh, dat betekent dat je een goede start maakt. Bijvoorbeeld aan het begin van de basisschool. Ja, een goede start dus. Maar uh, uiteindelijk worden die andere kinderen gelukkig dan ook weer net zo sociaal. Ja, nou, je kan ja. zeggen, ach ja, ach, dan is het in groep 1 is mijn kind dan nog een beetje achter. Maar dan in groep 3 of 4 gaat het beter. Maar ik ken ook kinderen die voor het eerst uh, een vreemde volwassene meemaakten. De juf in groep 1. Voor het eerst zeg, moest de handhaven in een groep. En dat gaat ook niet goed. En dat betekent dat je vanaf dag één op de basisschool... loop je een beetje te klungelen. Ja, ja dan loop je gewoon achter eigenlijk een beetje. Nou ja, mijn persoonlijke anekdote even. Mijn dochter had als taak in de, in de kleuterengroep, zij moest altijd naast een bepaalde jongen zitten... die zich niet zo goed kon beheersen. En die werd agressief. Al die indrukken kon hij niet aan. En mijn dochter had als taak, het was op zich wel bijzonder... ze was bijna een soort mini-gastouder. Uh, uh, en haar taak was dan om die jongen in het gereel te houden... Nou, ik, ik vind dat niet goed. Maar ik dacht ook, die uh, leerkracht van die groep 1... die moet iets, die heeft een probleem. En toen dacht ik, waar is dat probleem nou ontstaan? Niet in de klas. Dit is ontstaan in, deze jongen heeft vier jaar lang... Was hij als een prins heeft hij thuis gewoond. En nu zit hij voor het eerst in een groep wat jammer... Wat jammer dat hij niet al wat stappen had gezet... Tussen 0 en 4 jaar. En nogmaals, je hoeft niet als baby meteen, huppakee, vijf dagen naar de kinderopvang. Maar je had al wel als ouder iets meer kunnen doen. En nu is het te laat. Ja. Het is echt te laat. Ja. Ja, Oké. Okay. Ik ga even naar een Beller. Paulien Vrolijk. Goeienacht. Ja. Ja. Welkom in de uitzending, Paulien. Dank u wel. Uh, sorry voor mijn stem, die doet het niet helemaal goed. Oké, okay, nou, u bent uh, verstaanbaar hoor, dus uh, dat oh, is mooi. Oh, gelukkig. Nou, ik, ik luister al een tijdje nu, want ik kon eventjes niet slapen. En, uh, en ik heb zelf drie kinderen grootgebracht. Ik kom uit het onderwijs, ik heb altijd gewerkt. En ik heb het toch iets anders gedaan. Ik vind het heel goed dat die opvang er is. Ik ben er ook wel voor, maar niet voor iedereen. En zeker niet zo vroeg altijd. En... Ik heb er dus voor gekozen dat de kinderen toch tot ongeveer twee jaar bij mij in de buurt waren. En als ik werkte, en ik werkte dus gewoon, uh, had ik meestal iemand thuis. En jullie vinden dat waarschijnlijk dan minder professioneel en zo. Maar mij ging het om het gezicht dat vertrouwd was, en ik had andere kinderen, ik had er drie, uh, dat het continu ...iets was en dat het rust was. Ik hoefde het kind nergens naartoe te brengen. Ze kwamen bij mij. Uh, dat was altijd dezelfde persoon. Ik had een oudere dame, want ik had geen oma en opa in de buurt. En het kind heeft, de kinderen hebben daar enorm van genoten. En toen met twee, ruim twee gingen ze naar de peuterspeelzaal. En dus ze zijn wel in een groep terechtgekomen op een gegeven moment. Maar persoonlijk vind ik dat als je heel jonge kinderen in een groep laten opgroeien, daar ben ik ook niet altijd voor. Dat is niet voor ieder kind geschikt. Natuurlijk zullen daar kinderen bij zijn die daar heel erg van genieten... omdat het misschien thuis te stil is. Of ik, ik, kunnen andere oorzaken zijn. Uh -huh. Maar die rust en die regelmaat, die kun je thuis ook aanleren. En, en die kinderen kunnen zich dan heel goed hechten aan de moeder. Ik was dus inderdaad iedere dag bijna tot een uur of drie, vier weg. Want ik was op het voortgezet reis. Uh -huh. Maar daarna had ik ook zelf de tijd en de mogelijkheden... om het gezin gewoon te laten verlopen verder. Nou ja, dat, ik, ik proef dit een beetje alsof je eigenlijk altijd iedereen... maar zo jong mogelijk vanaf drie maand naar opvang moet doen. Maar het is een opvang. de moeder en het gezin en de vader, uiteraard de vader, die zijn mensen zo belangrijk. Mijn man deed ook een heleboel. Maaike, die het... wil graag uh, reageren. Uh, volgens mij, uh, Maaike. Ja. Ja, mevrouw die beschrijft hier eigenlijk gewoon een hele mooie vorm... ook van gastouderopvang. Ik denk dat niet bij iedereen bekend is... dat gastouderopvang op meerdere manieren plaats kan vinden. En er zijn heel veel ouders die met dit gevoel zitten... Um, de eigen veilige omgeving van het kind ja. uh, heel belangrijk ja. vinden. Um, dan kun je op deze manier ook de structuur vasthouden. Je hoeft niet s ochtends vroeg uh, je kind in de auto te laden en uh, ergens naartoe te brengen. Dan wel de kinderopvang of een gastouder die bij haar thuis opvangt. Er zijn ja. heel veel gastouders die gewoon bij ouders thuis komen om op te vangen... Um, en daar... Het was alleen niet geprofessionaliseerd nee, zoals ik Nee, dat, nou, dat kan he? dus tegenwoordig maar wel. Het ging er... mij om de liefde van die mevrouw die er helemaal voor hem was... als een soort oma, ja. wat ik heel hoog aansla. Vooral omdat ik dus die oma's niet in de buurt had. Mm -hmm. ja. En ja, die vaste structuur van oma komt weer. Ja. En dat was dan wel bijna elke dag. Of één dag deed mijn man ook wel mee. Maar ja, dat was zeker vier keer in de week... Ja. En ik vond dat een heel fijne oplossing. werd het kind ziek, niets aan de hand, ging allemaal gewoon rustig door. En ja, die rust, dat vond ik toch wel belangrijk. Ja. Ja, nou, bedankt voor het verhaal. Ja, ook verdere goede uitzending. Ja, dank u dank wel. Ja. Dag. Ja, dat was uh, Paulien Vrolijk en uh, ook weer een andere uh, vorm van opvang, uh, toch, Jad? Ja, ik denk overigens dat het, uh, en dat kan ik beginnen proberen uit te leggen... kijk, die keuze om kinderen heel jong te brengen... is natuurlijk niet lang niet altijd een vrijwillige keuze. We moeten gewoon realistisch zijn. Het ouderschapsverlof in Nederland is gewoon heel beperkt. Zelfs in het nieuwe voorstel van het kabinet gaat het om zes weken. He, dus uh, en, uh, de gastouder, op, uh, gastouder in huis he, is, is, wordt vaak hooglijk gewaardeerd. Maar als je dat natuurlijk gaat omslaan om het aantal kinderen in Nederland... en het aantal mensen dat je daarvoor nodig hebt, hebben we wel een probleem. Ja. Dat gaat ons niet lukken. Nee, dat daar moeten we ook heel realistisch over zijn. En tegenwoordig is het ook zo. Want kijk, in welke sfeer ging dat dan? He, mijn moeder uh, ving ook kinderen thuis op. Mm -hmm. He, als een soort, uh, ja, soort je af aan de letteren. Dat ging natuurlijk allemaal een beetje grijzig en toestandig. En zo. Ja, daar wordt tegenwoordig ook anders over gedacht. He, dus je hebt ook met allerlei fiscale zaken te maken. Dus... Uh, ik, ik snap deze keus en uh, ze vertelt dat, deze mevrouw, die werkte vier dagen per week. Uh, en het is heel mooi, want ja, je gaat ochtends weg en uh, dat, dat, dat geren en brengen, en dat hoeft allemaal niet. Maar het is natuurlijk eigenlijk voor die acht, negenhonderdduizend kinderen natuurlijk eigenlijk niet te organiseren. En ik denk die keus om heel jong te brengen, dat is niet de keus van de ouders, dat is de keus van Nelse politiek. Ja, Ruben uh, Fucking ik wil ook reageren. Nou, ik hoorde ook dat uh, mevrouw Vrolijk uh, in het voortgezet onderwijs werkte. En dat zo jarenlang uh, heeft, dus, uh, heeft zij dus zeg maar, allerlei pubers uh, les kunnen geven. En als je nu bedenkt dat er een uh, schreeuwend tekort komt... aan leraar in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs komt er aan, uh, Dat zijn overigens iets vaker vrouwen dan mannen. Dan moeten we in Nederland heel hard gaan nadenken... over hoe we die vrouwen aan het werk kunnen blijven uh, houden. Uh -huh. En ook die vrouwen hebben... Nogmaals, het zijn ook mannen, maar het zijn vaker vrouwen. Die krijgen ook kinderen en die krijgen ook gezinnen. Volgens mij moeten we in Nederland heel snel, heel creatief gaan nadenken... hoe wij die groep van leerkrachten kunnen behouden uh, de komende jaren. En u moet even bedenken dat er 10.000 vacatures aan zitten te komen. Dat gaan wij niet redden. Ik werk niet alleen bij de Universiteit van Amsterdam... maar ook bij de Hogeschool van Amsterdam. Mm -hmm. Nou, We hebben daar een pabo. We doen echt ons best, kan ik u vertellen. Maar we hebben niet zomaar 10.000 leerkrachten klaargestoomd. Dus wij moeten uh, eens gaan nadenken hoe wij die mensen in het basisonderwijs... Uh, hoe zij zorg en werk kunnen combineren. Nou, Misschien met gastouders, misschien met speciale uh, hoe heet het, uh, afspraken met kinderdagverblijven. Maar ik, ik voorzie hier wel een groot probleem. Oké, okay, laten we van de problemen even naar de oplossingen gaan. Um, uh, de toekomst van de kinderopvang. Uh, Gjalt, uh, welke ontwikkelingen zijn er op dit moment gaande in de kinderopvang? Nou, Een snelle groei en overigens ook een ernstig personeelstekort. Uh, ja, dat speelt daar ook dag, natuurlijk. Dat speelt daar ja. ook. Uh, uh, ik denk dat kinderopvang nog serieus moet worden genomen. En er is een ontwikkeling die heet uh, Integrale Kindcentra. Uh, en ik denk dat we heel goed moeten bedenken... dat je vooral datgene moet doen waar je goed in bent. En onderwijs is geen kinderopvang... Het is een rot woord kinderopvang, maar we hebben geen beter woord. Uh, ik denk dat we uh, nog veel serieus moeten nemen. En ik denk dat we ook een keer. kijk als iemand uh, in uh, uh, vreemde landen zegt... dat zij beter weten hoe ze dijken moeten bouwen... dan lachen wij als Nederlands een beetje schamper. Mm -hmm. En misschien moeten we soms ook een klein beetje... vanuit Nederland kijken naar het buitenland en bedenken... waarom nemen al die landen nou die kinderopvang zo serieus? Waarom wordt daar zo gigantisch geïnvesteerd? Het zijn vaak overigens economen die daar de motoren achter zijn... omdat die zien dat een goed georganiseerde kinderopvang rust geeft de arbeidsparticipatie bevordert, goed is van de ontwikkeling van kinderen, vroeg signalering, dus op vroege leeftijd signaleren dat kinderen bepaalde problemen hebben, maakt dat het veel effectiever en beter opgelost wordt. Mm -hmm. Allemaal winst die je later terugkrijgt. Nou. Die gedachtesprong sprong. Onder het vorige kabinet stond er voor het eerst in een brief van de minister... Stond dat kinderopvang ook bijdroeg aan de ontwikkeling van kinderen. Dus niet alleen een arbeidsmarktinstrument is. Nou, daar moeten we nog veel meer van loskomen. We moeten doorprofessionaliseren. Ik denk dat we, wat Ruben zegt, best inmiddels kunnen constateren... dat we een hele fatsoenlijke middenmotor zijn wat betreft de kwaliteit. Ik denk dat in de gastenopvang de, de professionalisering nog breder mag... He, je ziet daar naar mijn idee nog iets te grote verschillen. Je hebt heel veel goede gastenopvang. Maar uh, we horen ook wel uit grote steden dat er uh, prof, uh, bureaus zijn die minder professioneel werken. En ik vind ook dat als je die gastenopvang professionaliseert en dat als een beroep. En niet als een soort, he, wat in het verleden, als een soort, soort krantenwijtje, wat je erbij doet. Dus uh -huh. Ja, dan twee kindjes op oh ja, een ja, middag en een, zo. Uh, ja. En dat doe je natuurlijk ontzettend onrecht aan. Ah, wat een prachtig beroep is, maar ook wat vooral voor ouders. He, er, is, er zit vaak een hele sterke band tussen gastouders... en wat we dan noemen vraagouders, he, ouders die er mm -hmm. gebruik van maken. Uh, die kinderopvang verdient meer respect. We moeten zorgen dat er rust komt. He, het is overigens even voor Ruben niet zo dat die 1 op 3 uh, nu al geldt. Dat moet eigenlijk per 1 januari volgend jaar moet dat worden ingevoerd. Mm -hmm. hebben ja, maar, we eigenlijk... Dat ik me ook nog af, ja. dan kost het ook weer meer geld, toch? Ja, maar goed, wat ik al, waarmee ik begon, eh, eh, Nederland en dan met name de rekenaars in Nederland... Hè, de bekende mensen van de kostenplaatjes, die moeten wel bedenken dat je of twee dingen doet. Of je geeft onvoorstelbaar veel geld uit aan een goed ouderschapsverlof, wat het eerste jaar duurt. En als je dat niet wilt, als je een andere politieke keus maakt... dan moet je zorgen dat voor al die ouders die werken er een goede en betaalbare kinderopvang ook voor de jongste kinderen bestaat... wat altijd veel goedkoper is. Het is een beetje van twee walletjes eten... door enerzijds te zeggen, ja, nee, maar dat ouderschapsverlof... dat is ons te duur. En tegelijkertijd beginnen te piepen als er iets meer geld moet... Uh, naar de prijs van kinderopvang... omdat je die kwaliteit van met name de nuljarige opvang... wat wil verbeteren. Ja, en kwaliteit kost geld, maar betaalt zich ook uit. Uh, en Ruben zei iets heel belangrijks... wij vergelijken kinderopvang altijd met de landen om ons heen maar we kijken natuurlijk nooit wat er thuis gebeurt. En ja, het gaat gelukkig met het over, overgrote deel... van de Nederlandse kinderen goed, maar één op de drie huwelijken eindigt ook in de scheiding. Mm -hmm. he, vinden in thuissituatie ook allerlei dingen plaats... met kinderen die minder mooi zijn. Dus we moeten eerlijker zijn he, hoe we naar die kinderopvang kijken... en hoe we naar, die, naar het thuismilieu kijken. He, we moeten niet doen alsof het één een, een soort Olympus is... en het andere, nou ja, dat moet dan een beetje in de buurt komen. Nee, het zijn twee verschillende culturen. Uh, ik weet nog dat in de beginjaren dat ik dit deed... dat er bijvoorbeeld verwezen werd naar Denemarken... en toen zei ik van nou, u kunt gerust zijn... In Denemarken gaan al tientallen jaren het over, overgrote deel van de kinderen kinder naar de kinderopvang. En nee, de straten worden daar niet bevolkt met totaal ontredderen... dan wel losgeslagen kinderen. Het gaat heel goed met die, ja, deze kinderen. Ja. Ondanks het feit dat ze allemaal uh, vier, vijf dagen... naar de kinderopvang gaan. Hè, dus dat, die, dat beeld moet nog meer kantelen. Hoewel ik niet denk, als ik heel eerlijk ben... dat uh, in de nabije toekomst, in de komende decennium... Uh, kinderen daadwerkelijk in Nederland vijf dagen... naar de kinderopvang zullen gaan. Dat Ik vrees dat... Ik, nee, het is geen vrees. Ik denk dat onze cultuur... Dat op een of andere manier uh, toch tegenhoudt. Maar we moeten die kinderopvang stabieler maken. We moeten ouders meer zekerheid geven. En we moeten het vooral veel serieus nemen. Oké, okay, nou dat is een duidelijk pleidooi. Uh, het professionaliseren van uh, gastouders, maak ik mee eens. Um, ja, ik denk dat wij ons uh, um, uh, heel bewust moeten zijn van uh, de, de verschillen die er zijn. Ik bedoel, er zijn altijd excessen. Uh, het overgrote deel zet gewoon ontzettend mooie kinderopvang nu op dit moment neer. Um, wij als gastouderbureau zetten ons eigenlijk constant in... om daar uh, de juiste handvatten te bieden voor die gastouders... Uh, um, om het nog beter en nog <hijde> mooier te maken. Dus dat is wel iets waar we een, heel bewust uh, intern uh, mee bezig zijn. Ja, ja. Ruben, uh, hoe zie jij de toekomst? Die, die, die uh, Gialt zegt, de cultuur van Nederland gaat er in ieder geval niet toe leiden... dat wij onze kinderen vijf dagen naar de opvang brengen. In ieder geval niet in de komende tijd. Mee eens? Ja, nee, we moeten ook echt vooruitblikken. Ik denk dat een aantal bellers, ik weet niet precies hoe oud ze waren... maar die, het was een beetje een tijdmachine vanavond. Die lieten zeg maar, Nederland zien een paar decennia terug. Uh, maar we moeten echt vooruit kijken. En dan zie ik een kinderopvang die we heel hard nodig hebben waar een nieuwe wet inderdaad nog moet worden ingevoerd... Mm -hmm. in januari 2019 die studie nieuwe streefdatum. En tegelijkertijd wordt het dus heel erg spannend... want uh, we hebben meer pedagogisch medewerkers nodig... en ik zie overal... Uh, we moeten op zoek gaan naar uh, hele goede mensen... en we moeten ze ook nog heel goed opleiden... en uh, verder professionaliseren. Uh, ik ben er niet pessimis pessimistisch in... maar uh, dit is echt wel een klusje... en ik hoop dat we dat ook uh, doen vanuit het besef... dat die kinderopvanger er echt bij hoort... en dat die belangrijk is... Uh, en dat is eigenlijk een beetje de les van, uh, van de recente geschiedenis. Uh, die hebben we even vergeten, daar is toen te hard in bezuinigd. En we moeten daar nu echt heel voorzichtig mee omgaan. Tot slot, uh, ik vroeg me nog af, als er nou ouders zijn, die, uh, of toekomstige ouders zijn die denken... nou, als ik nou straks een kind heb, of ik heb nu een kind... en ik wil uh, uh, dat kind naar een opvang brengen, waar moeten ze dan op letten? Hebben jullie een soort gouden tip uh, wat je dan, uh, waar je dan op moet letten, gehaald? Nou, ik denk vooral dat je moet gaan praten. He, stel je nou voor dat je naar de gastenbureau gaat... dan zou ik een uitgebreid gesprek voeren... met degene die daar op het kantoor... en heel goed aangeven wat je wil en wat je niet wil. Waardoor je voor jezelf het gevoel krijgt... kijk, je bent een startende ouder. He, wat weet je? Dus met andere woorden, informeer je uitgebreid, ga naartoe. En ja, die onderbuik spreekt ook vaak de waarheid. He, ouders maken heel vaak gelukkig gewoon vanuit hun onderbewustzijn, mm -hmm. intuïtie, ja. de juiste keuze. Negeer dat niet, maar kijk wel goed om je heen. Uh, want wij vinden ook wel eens dat ouders iets te vaak... zich laten leiden door locatie, locatie, locatie, zoals wij het noemen. Uh, terwijl ik denk van nou, het is zeer zinnig... om echt op een paar plekken te gaan kijken, een paar keer te gaan kijken meerdere gesprekken te voeren met een gastouderbureau, Zodat je echt het gevoel krijgt uh, dat, het, dat je weet wat het is. Want die gastouder heeft ook ondersteuning nodig. He, die moet alles in een eentje klaren. Dus het is belangrijk om te weten... dat een gastouder ondersteund wordt door een professioneel bureau. Een gastouder mm -hmm. kan een keer ziek zijn. Een gastouder kan geconfronteerd worden met een heel moeilijk kind. Een gastouder kan geconfronteerd worden met een vechtscheiding. Dan is de steun van een goed gastenouderbrouw belangrijk... zoals in de kinderopvang. Een goed team, goed management, goed nadenken... over hoe je met de ouders omgaat, ook belangrijk is. En ik zou ouders adviseren om daar nog wat meer tijd in te stoppen. Oké, okay, meer tijd erin steken. Maaike, uh, jij nog een gouden tip? Ja, ik, daar sluit ik me bij aan. Ik, uh, wij geven ook zelf aan. Uh, Ga vooral ook op de opvanglocatie kijken... Mm -hmm. Um, uh, leg verschillende dingen naast elkaar. We hebben daar ook uh, bepaalde uh, uh, nou ja, formulieren voor uh -huh. die je kunnen begeleiden. Waar, denk daar aan om dit nog even na te vragen of dat nog even na te vragen. Zodat je goed weet waar je aan toe bent. Um, wij bij het Gastoudenbureau hebben verschillende bemiddelaars... die wonen en werken door het hele land. Dat zijn mensen die uh, weten uh, welke gastouders er in de buurt zitten. Die kunnen je ontzettend veel vertellen over um, uh, hoe die uh, het werk eigenlijk dagelijks doet. Um, en waar je naar kunt kijken. Wat de voor's en wat de tegen's zijn. Dus uh, ga je goed informeren. En inderdaad het gastouderbureau daarachter. Uh, daar kan ik dan over praten. Dat is dat stukje ook heel belangrijk. Die ondersteuning. Ja. Uh, um, ga kijken of iemand, een, uh, uh, iemand heeft uh, gespecialiseerd op de pedagogiek. Bijvoorbeeld in huis. Zo'n gastouder die staat ergens voor. Die moet kunnen bellen. Ja, um, ja nou. die, dat soort dingen zijn wel heel erg belangrijk. Oké, okay, Ruben, sluit je hierbij aan? Ja, en ik heb nog één andere gouden tip. Het nou, komt, kom maar door. Het komt niet alleen aan op, uh, op één goede keuze maken... en, uh, en dat je het daarna uh, voor eens en voor altijd geregeld hebt. Je hebt een wendperiode. Elke dag kun je weer kijken naar je kind... en elke dag kun je weer in gesprek gaan met die pedagogische professionals. Uh, en het mooie is dat ouders weten heel goed hoe hun eigen kind werkt... maar pedagogische medewerkers, gastouders... weten weer perfect hoe het bij hen werkt. En uh, het mooie is, je kan uh, elke week, elke maand kun je weer dingen bijstellen. En dat moet ook, want je kind ontwikkelt zich. En er blijkt een heleboel mogelijk te zijn. Uh, je kan zeg maar aan knoppen draaien. Dus niet, niet, niet bij je kind, maar wel bij de kinderopvang. En hier is echt heel veel mogelijk. Ik ben wel onder de indruk van het maatwerk dat kan worden geleverd. Omdat die groepen ook niet uh, al te groot zijn. Dus, maar dan moet je als ouder dus wel uh, dat bespreekbaar maken. Nou, volgens mij kan dat ook. Oké. Okay. Dit uh, uh, is het einde van dit gesprek. Helaas, uh, we moeten het afsluiten. Uh, ik ga jullie alle drie ontzettend bedanken. Ruben Vöcking, bijzonder hoogleraar... Uh, kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam. Maaike Diestelhoff, zij is... Uh, coördinator van gastouders bij Gastouderbureau... Voor Kids. En Giald Jelisma, voorzitter van Boink, De belangrijke vereniging voor ouders. Wij uh, sluiten dus dit onderwerp af. En uh, zo meteen praten we over heel wat anders. Namelijk over Facebook. Een heleboel mensen die, uh, sluiten namelijk hun Facebook af. Want uh, die zijn... Boos omdat er een, een privacy schendingen worden gedaan. Bent u dat ook? Dan uh, kunt u zo meteen bellen. Of denkt u, nou, ik zit gewoon nog wel op Facebook en ik vind het hartstikke leuk. U kunt bellen 0800 1121. Praten we er zo meteen over. En dit is Elbo. stood in the sky This is where the echoes slow to nothing on the tide And where a tiny pair of hands Finds a seawarp piece of glass And sets it as a sapphire in a We'll be All the cigarettes And I got to touch her And my heart Bobo met Magnificent, she says. Dit is de nacht. Met. Wij gaan het hebben over Facebook. Het sociale medium bestaat inmiddels zo'n 14 jaar... en het lijkt niet meer weg te denken uit de online wereld. Dat heeft bijna 2 miljard gebruikers, zeggen ze zelf. En het blijft al maar groeien. Tot een tijdje geleden, toen bekend werd... dat Facebook niet goed omgaat met de gegevens van gebruikers. Het bedrijf Cambridge Analytica gebruikte Facebookgegevens... voor verkiezingscampagnes en dat leidde tot een beweging. Delete Facebook, oftewel in het Nederlands... verwijder Facebook. En ik ga hierover praten met twee mensen. Sean uh, Sinteur, hij is internetpionier, kan ik wel zeggen. En uh, oprichter van Radically Open Security. En uh, eigenlijk een specialist op het gebied van cybersecurity, toch? Ja, helemaal goed. Cyberveiligheid, moeten we dat dan noemen... voordat we weer te veel Engelse woorden gaan gebruiken. En Mathieu Muus, hij is student... en vervent tegenstander van Facebook, toch? Ja, klopt. Oké, okay, nou, uh, we gaan het de uh, komende uh, anderhalf uur over Facebook hebben. U uh, kunt meepraten, 0801121. Mocht u even niemand aan de telefoon krijgen, blijf dan bellen. Uh, we hebben het hier uh, druk. En uh, uh, degene die de telefoon aanneemt, die moet soms ook even andere dingen doen. Dus uh, blijf het vooral proberen. Ik begon net al over delete Facebook, oftewel verwijder Facebook. Hebben jullie zelf je Facebook al uh, gedeleteerd? Nee, en ik heb ook niet het idee dat dat direct nut heeft. Eh, kijk, ik vind het heel goed dat mensen die inderdaad die actie nemen. Wat mensen alleen vergeten is dat ook eh, Facebook mensen interesseert... die helemaal geen account hebben en ook helemaal niet op Facebook komen. Want overal op elke website waar je dat mooie duimpje ziet staan van Facebook... Eh, dat plaatje wordt opgehaald van de, de Facebook-servers. Mm -hmm. En daarmee weten ze alsnog wat je doet, waar je bent... waar je, waar je interesse naar gaat en bouwen ze alsnog gewoon een profiel van je op. Of je nou een account hebt of niet. Oké, okay, dus een Facebook verwijderen, dat heeft eigenlijk helemaal geen nut voor je privacy. Nou, het heeft op zich wel nut voor privacy. Het is alleen niet genoeg. Je moet uh, wat dat betreft verder blijven denken en kritisch blijven denken... over op welke plek je ze nog meer tegenkomt. Echt Facebook volledig blokkeren op dit moment is een hele lastige. Daar moet je echt gewoon een, een bijna ge afgestudeerd techneut voor zijn... om ze helemaal eruit te gooien... Wat ik wel vermoed is dat zeker met deze ontwikkeling daar wel aparte browserinstellingen, browserplugins voorkomen die dat makkelijker gaan maken voor mensen. Want nu eindelijk is er een beweging die daar ja, heel hard tegenin gaat. En eh, zeker nu met delete Facebook, er zijn mensen die echt gewoon van ze af willen. En, en dat gaat alleen maar groeien, dus daar wordt op ingespeeld. Let maar op. Nou, ja, Mathieu, ik heb jou even gezocht en ik kon jou niet vinden op Facebook. Nee, dat klopt. Ik, uh, ik heb ook inmiddels bijna geen social media meer. Ik heb eigenlijk alleen nog WhatsApp. Uh, ik, uh, ik ben ook gestopt met Facebook. Ja. Uh, nou, op een gegeven moment, twee maanden geleden, was er een artikel van. Uh, in de Telegraaf, 26 januari. Van dat uh, Facebook en Google eigenlijk gevaar vormen voor de democratie. En toen. Mm -hmm. uh, ik had al enige twijfels, maar toen heb ik al de knop doorgehaakt. En toen heb ik gewoon de account verwijderd. En uh, ik voelde het wel een beetje aankomen. Een sociale beweging. Dus dat verbaasde me nu ook niet. En ik zie het nu ook wel goed. Uh, ja, dat je de sociale beweging is dat mensen er toch wel tegen ja, gaan. dat mensen het, euh, het gewoon, er gewoon mee stoppen. Maar Sean zegt: dat is eigenlijk niet genoeg. Nou, nou, erger nog, je zegt: je hebt nog wel WhatsApp. Je weet wie je eigenaar is van WhatsApp, hè? Weet ik de Ik zoek eigenlijk ook naar een uh, gangbaar alternatief, maar die heb ik nog niet gevonden. Ja, nou daar is het grote probleem: is niet zozeer uh, een alternatief voor een chat-app. Want die zijn er in dozijnen. Maar ja, Telegram je, ook, is bijvoorbeeld een bekende. Telegram, Signal, Whisp, je, je, je breekt je nek over die dingen. Het probleem is alleen om al de familieleden, vrienden, kennissen mee te krijgen. Want iedereen zit op WhatsApp en iedereen blijft er leuk op zitten. Want ja, hey, iedereen zit er toch op. Mm -hmm. En als jij dan als enige het niet hebt en op Telegram zit, ja, waarom zou ik Telegram installeren met de enige die erop zit? Wellicht dat deze beweging daar ook helpt, we gaan het zien. Ja. Precies, ja, het, is, het is een begin. Het is, het is nog niet zo lang bezig. En het, is, het is nu een begin, het begint nu voor mij. ja, Facebook verwijderen is natuurlijk een eerste stap. Ik bedoel, in de digitale wereld is tegenwoordig niks meer, niks meer privé eigenlijk. Maar ja, het geeft voor, voor mij geeft wel een goed gevoel. Het is wel een begin. Uh, ja, ja, ja, het is een begin. Maar ik, wat, wat ik wel interessant vond... ik heb jullie natuurlijk eventjes op Google ingevuld voor deze uitzending. Dat doe ik eigenlijk altijd, maar ik dacht... nu gaat het over uh, Facebook en over sociale media, dus zoek het helemaal. Toen kon ik wel een uh, Facebook-account vinden van jou, Mathieu. Alleen als ik erop klikte, dan stond hij deze pagina's niet gevonden. Maar dat betekent dat het dus je soort van nog wel in de database staat. Ja, dat is wel een ja, beetje ja, gek. Ze, ze gooien het. niet zo snel dingen weg bij Facebook... En uh, dat niet alleen, ze hebben natuurlijk in de loop der jaren ook... Ik bedoel, het is niet voor het eerst dat er nu over privacy gesproken wordt met Facebook. En ze hebben al een aantal keer extra instellingen toegevoegd... waarmee je weer dingen kon blokkeren en alleen bij vrienden zien kon zijn. Ze, ze hebben met grote regelmaat instellingen bijgezet, gezet. Mm -hmm. uh, uitgebre... Omdat mensen zich al heel lang hier zorgen over maakten, niet in deze omvang... Maar ze kregen wel telkens commentaar. En ze wilden toch dat die mensen bleven. Dus nou, er werd er weer een vinkje toegevoegd... waarmee je wat kleine dingetjes dicht kon zetten. En ja, eh, totdat de volgende keer de, de voorwaarden weer gewijzigd werden... dan werd het weer opengezet door ze. Want ze verdienen geld aan... Het bevindbaar zijn van mensen. Mm -hmm. Ze hebben niks aan je als je niet te vinden bent. Ja, het is een for-profit bedrijf, hè? het is een beursgeregistreerd bedrijf. Ja, je betaalt er zelf helemaal niets voor. En als je het niet betaalt, dan ben je niet de klant, maar dan ben je het product. Ja, die uitspraak wilde ik er zelf in gooien, maar nou kom jij ermee. Ja, dank je. Dus, ja, want dat is, dat is precies wat het is. Hè? Je, als gebruiker ben jij eigenlijk hetgene waar Facebook geld aan verdient. Ja. Dus uh, uh, daarom proberen ze je ook op die site te houden. Stel, uh, ook als je je ja. account verwijdert. Dan zit je daar ja. eigenlijk soort van nog steeds op. Kijk, zij verkopen advertenties. Ze dus doen dat op profielen. Dus als een adverteerder iets wil sturen naar iedereen... tussen de 40 en 42 jaar wonen in de regio. Noem maar een postcodegebied. En nou ja, het, het mooie van die database van Facebook... of het slechte van, database, van de database van Facebook... is dat dat zo ontzettend specifiek kan zijn... dat als je er echt moeite voor doet, je er een klame aan Facebook kan verkopen die je gericht is op één enkel persoon. Zo ver kan dat gaan. Ik heb dit als experiment wel eens gedaan. En daar word je eigenlijk gewoon eng van. Hoe, hoe gebeurt dat dan? Kan je dat proberen in je uit janek taal uh, nou, het, uit te het, het is heel simpel. Als ik, uh, dat, als ik een bepaald persoon op, op, op het oog heb... en ik weet, die persoon is een docent op een lagere school van 42 jaar... en die is getrouwd en die woont in Den Haag... Uh, dan koop je een als je advertentie inkoopt bij Facebook... dan kan je daar selectiecriteria aan toevoegen. Dus je begint met de regio. Je zegt, beste Facebook, ik heb een advertentie. Die moet je alleen laten zien aan de mensen in Den Haag. En die moet je alleen laten zien aan mensen tussen de 40 en 42 jaar. En die moet je alleen laten zien aan mensen die in primair onderwijs werken. Nou, als je dat soort dingen stapelt... binnen no time heb je een hele kleine doelgroep... van zelfs af en toe maar één persoon. Ja, dus dan kun je echt persoonlijk kan je iemand uh, vinden. Want zij ze zeggen altijd, ja, wij verkopen die, uh, die, uh, die dingen wel. het is tegen de regels van Facebook om op die manier te adverteren. Maar het kan wel. Oké, okay, oh, dat is wel vreemd. Ja. Nou ja, hoe houden ze dat tegen? Hè? Want ze verkopen zo ontzettend veel advertenties. Dat gaat allemaal geautomatiseerd. En hetzelfde heb je, heb je gezien met alle advertenties over de verkiezingen in Amerika... Die zijn vaak heel erg specifiek getarkt. Dankzij de research van een bedrijf. wat nu zo mooi in opspraak is. Mm -hmm. Maar dat zijn ook vaak heel erg, heel erg doelgerichte advertenties geweest. naar mensen die. nou net over de streep getrokken moesten worden om voor Trump te kiezen. Die kregen precies de goede advertenties voor hun kiezen. En dat is op deze manier gegaan. door heel specifiek doelgroepen te selecteren. bij het inkopen van advertenties bij Facebook. Ja, want stel dat jullie mij zouden willen vinden. Uh, uh, ja, even kijken hoe specifiek ik ben het even hard op na te denken. Ja, nou, nou, om naar al mijn privégegevens... over de eten <lacht> te slingeren, weet ik ook niet dat het slim is. Ja, maar o -O -radio heeft radio-presentatoren... heeft NPL1. Ja, dan heb je al uh, niet zoveel mensen meer over. Ja, ja, dat is zo. Ja, dat heb ik er zelf zelf opgezet. Dus daar ben ik ook nog... Uh, ja. zelf schuldig aan. <lacht> ja, nou ja, dat heb je met heel veel mensen. Kijk, het is ontzettend interessant om met vrienden en kennissen allerlei dingen uit te wisselen. En uh, dat, dat, dat heeft ook best leuke dingen. Toen ik als een klein jongetje op vakantie ging naar Italië... en dan kwam je daar aan en dan vulde je een aanzichtkaartje in... en stuurde je weg en dan was het maar afvragen... of de kaartje eerder terug was dan jij. Tegenwoordig plaats je een selfie op Facebook... en weet iedereen waar je op vakantie bent. Ja. Dus elk het, dat heeft ook zijn leuke dingen. Um, tegelijkertijd heeft het hetzelfde vakantieplaatje... wat ik net noem ook een nadeel... want je ziet van je vrienden alleen de leuke dingen. En daar worden mensen depressief van... Want Normaal als je met elkaar praat en je komt elkaar tegen op straat... want je bent buur van elkaar, dan zie je ook de dingen die misgaan. Op Facebook zie je die niet, want niemand plaatst de dingen die misgaan op zijn tijdslijn. Dus je ziet ook, er is ook een soort research gebleken... Nou, nog een reden om Facebook weg te gooien, je wordt er depressief van. Yep. Want je ziet alleen al die mooie dingen en alle echte dingen van het normale leven... Die zie je niet meer. Nee, maar ik zie Mathieu ja zeggen. Of ik hoor hem ja zeggen. Jij, jij, jij beaamt dit? Ja, klopt helemaal. Toen ik gestopt ben met Facebook... toen uh, ik zou zeggen... er gaat de wereld voor je open... als je van je scherm afkijkt. eigenlijk. Uh, je merkt dat je wordt gelijk uh, je een stuk rustiger. Je, ik sta een stuk positiever in het leven. Je wordt ook een stuk gelukkiger. Je. Je, je staat een beetje de dag op... en er zit, uh, zit gewoon een beetje... een achtergrondgevoel van vrede eigenlijk. van Een beetje van rust, een beetje van geluk. Ook wel ja, ja, geluk en vreugde ook wel. Ja. Toen ik van Facebook af weggegaan. Ja, maar wat ik altijd zo gek vind, want ik heb dit wel vaker gehoord: van je wordt depressief van Facebook. Maar als je er zo depressief van wordt, waarom gaat iedereen er dan niet sowieso massaal van weg? Nou, dat gaat heel langzaam en geleidelijk. Hè? En je ziet dat ook niet gebeuren. En je ziet hetzelfde met het extremer worden op YouTube bijvoorbeeld. YouTube is net zo'n zo club die geld verdient aan advertenties aan jou laten zien. Je bent niet het product, je bent, de, je bent niet de klant, je bent het product. Mm -hmm, je bent het product. Ja. En als je dus gaat. Ze willen dus ook, dat je zo lang mogelijk om naar YouTube, filmpjes blijft kijken. Dus als je een filmpje kijkt wat een beetje in jouw politieke sfeer past... en dat is wat rechts, ja. noem maar, ja. bijvoorbeeld... Mm -hmm. dan zul je, je zien dat in de aanbeveling aan de rechterkant... Ja. een aantal filmpjes komen die net wat rechter zijn en net wat extremer zijn. Wat als je echt... maar lang genoeg blijft kijken... voor je het weet zit je naar uh, Holocaust-ontkenners te kijken. Mm -hmm. Waarom? Omdat Facebook wil dat je blijft en blijft kijken... en advertenties blijft tonen aan jou. Ja, dus ze zetten het één klein stapje verder. Ja. Ja, en dat doen ze niet eens expres, want dat is gewoon het algoritme... die, die, die computer, ze gemaakt ja. hebben. En dat algoritme is erop getuned om jou zo lang mogelijk... op de site te laten blijven en zoveel mogelijk filmpjes te laten zien. Facebook doet precies hetzelfde. Ja, ze hebben ook Detentions Engineers in dienst. Dat zijn mensen die gewoon uh, computer human interaction uh, professionals... media professionals en psychologen in dienst... Uh, Mediapsychologen die zo uh, de apps zo inrichten dat het gewoon verslavend wordt. Ja, Facebook, precies, uh, ja. Facebook heeft ook gewoon uh, dingen in. Die heeft ook gewoon. maakt gebruik van technieken die ook in casino's worden gebruikt om mensen verslaafd te houden. Dus uh, ja. Oké, okay, we worden gewoon uh, massaal uh, verslaafd gehouden. Uh, bent u verslaafd aan Facebook thuis... Uh, dan uh, kunt u bellen, 0800 1121. Dan kunnen deze twee gasten u er ongetwijfeld wel vanaf helpen. Um, u kunt ook uh, uh, bellen als u Facebook hartstikke leuk vindt... en als u zoiets heeft van, nou, wat een uh, gezeur. Uh, dan kan dat ook, 0800 1121. Als u net niet uh, aan de lijn bent gekomen, kunt u het nu opnieuw proberen. Zometeen praten we over dat bedrijf Cambridge Analytica... wat nu uh, in opspraak is geraakt. Want ik ben nou wel benieuwd wat die nou precies hebben gedaan...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 We hebben het deze nacht over Facebook. Dat doe ik uh, met twee gasten hier in de studio. John Sintuur, hij is uh, internetpionier... oprichter van Radically Open Security. En met Mathieu Muus, student... en uh, vervent Facebook-tegenstander. Um, en dat doe ik ook graag met u thuis. 0800 1121. U kunt bellen. Um, Cambridge Analytica, dat is een bedrijf... wat nu in opspraak is. Um, zij gebruikte gegevens van Facebook... voor de verkiezingscampagne uh, in Amerika in 2016. Ze zouden daarmee... Donald Trump in het zadel hebben geholpen, zegt men. Um, klopt dit, John? Uitstekende vraag. Ik denk niet dat we daar ooit echt achter zullen komen. Kijk, er is natuurlijk een heleboel aan de hand. Uh, de Russische invloeden worden genoemd. Uh, Mueller is daar bezig met een groot onderzoek. Uh, er gaat ongetwijfeld nog heel veel van in de nieuws komen. En ik denk dat dit bedrijf daar wel degelijk een rol in gespeeld heeft. Hoe groot die rol uiteindelijk geweest is, dat wordt afwachten. Want uh, de, wat, wat heeft dit bedrijf? Uh, wat wordt het in de schoenen gelegd, zeg maar? Nou, het belangrijkste wat ze in de schoenen wordt gelegd, is dat ze gedetailleerde informatie van Amerikaanse consumenten hebben aangeleverd aan uh, ofwel de campagne van Trump, ofwel de mensen die advertenties op Facebook plaatsen, uh, met als doel uh, Trump te verkiezen. Ja, en en beide is, uh, is, in beide gevallen is er sprake van het beïnvloeden van Amerikaanse kiezer... door een buitenlandse bedrijf vanuit Amerika gezien. En dat is op zich al een strafbaar feit. En ja, in hoeverre dat ook daadwerkelijk invloed heeft geweest op de stemmen... Ja, je, je, dat zal je op zich nooit achterkomen, want het stem, er is nog steeds een stemgeheim in Amerika. Mm -hmm. Maar er zijn wel heel duidelijke aanwijzingen dat mensen beïnvloed zijn door dit bedrijf. Ja, dus dat dat bedrijf in ieder geval geprobeerd heeft... om zo specifiek mogelijk mensen die twijfelden over waar ze op wilden stemmen... of die een laatste zetje nodig hadden om bijvoorbeeld ja. op Trump te stemmen... of op Hillary Clinton, dat weten we eigenlijk niet... maar eh, om die over te halen om dat toch te doen. Ja. Nou, ja, dat is in de korte samenvatting. Wat is Facebook te verwijten? Want het is uh, Cambridge Analytics is niet, uh, of Analytica is niet Facebook. Nee, en dat is op zich ook een hele interessante vraag. Want uh, een van de dingen die er vrijgezendelijk door Facebook is gezegd: van hé, hey, we gaan die data dichtzetten en alleen nog open voor, openzetten voor wetenschappelijk onderzoek. En dit bedrijf is als wetenschappelijk onderzoekbedrijf begonnen met het uh, be bekijken van de data van Facebook. Dus in wezen hou je dan nog steeds niets tegen. Wat Facebook valt te verwijten is dat ze. Uh, zo, zo heel nauwkeurig mensen kunnen laten uh, targeten. dus waar we het strak over hadden, mm -hmm. dat ik advertenties kan inkopen... die specifiek op jou gericht zijn. Uh, het feit dat dat mogelijk is, um, ja, is dat erg, is dat niet erg? Um, ik denk het wel. Maar het feit dat je daarmee uh, die mensen kan beïnvloeden... in hun bubbel kan komen en daar dingen kan zetten die die bubbel versterken... waardoor ze precies doen wat jij wil, is eigenlijk een hele enge... Nog los van de tijd of ze dan hun stem veranderen of niet. Het feit dat ze jou zo nauwkeurig kunnen, kunnen vinden en beïnvloeden. Je moet je afvragen als de maatschappij of je dat wel wil. Ja, je ja, is... ja, mee eens? Ja, dat is dus ook een van wat ik vind het voor de grote gevaren van de democratie: uh, massale consumptie. Je denkt er niet rationeel bij na. Het is ook voornamelijk subliem. Je, je krijgt het onbewust ook gewoon allemaal binnen. En als je dan hè, gewoon andere instanties die gewoon jouw timeline kunnen beïnvloeden, gewoon propageren wat ze willen. Uh, dat is gewoon een gevaar voor de democratie... in de zin van, dan komt iedereen zijn bubbel wordt aangepast... en dan kun je ook gewoon stemgedrag beïnvloeden... en dat kan de ja, samenleving ja. polariseren bijvoorbeeld. Ja, ja wat, wat, wat John zegt, want er is nog steeds wel stemgeheim... dus misschien hebben die mensen helemaal niet geluisterd... naar wat ze op Facebook hebben gelezen. Nou, laten we het hopen. Alleen het probleem is dat een goed functionerende democratie... is afhankelijk van stemmers die goed voorgelicht zijn... En als het enige bericht wat jij ziet is de advertentie op Facebook... omdat je toevallig de timeline van je vrienden zit te bekijken... en die advertentie deugt niet... dan ben je dus geen goed geïnformeerd kiezer. En dan mm -hmm. heb je geen democratie meer. Nee, precies. Dat, want uh, Wat me nou opvalt... we weten natuurlijk al best wel lang... dat Facebook niet zo heel goed voor onze privacy is. Maar nu dat Cambridge Analytics uh, uh, uh, nieuws naar buiten komt... zijn we ineens allemaal boos. Dat heeft ook iets geks, toch? Waarom zijn we niet eerder uh, massaal op? Ja, opzond Natuurlijk gekomen? heeft dat iets geks, want Facebook doet al heel lang faal dingen. Tot, tot een tijdje geleden hadden ze bijvoorbeeld op iedere android van hielden ze bij welke nummers jij belde... en door welke nummers je gebeld werd. Ja, dat las ik ook vandaag aan de krant. En dan gaan ze toch dat geen woord aan? Deden. Nee. Maar ze deden het wel, ze kwamen er wel mee weg. En niemand die zich daar druk over maakte... totdat Google in Android het een keer uitzette... omdat ze ook echt vonden dat het niet kon. Nou moet je je afvragen hoeveel boter zij op hun hoofd hebben... want ze ja. verdienen hun geld ook alleen maar met advertenties. Google kunnen we het inderdaad ook nog uitgebreid over hebben... Ja. in negatieve zin. Ja, maar dat geldt voor al die bedrijven. Je moet gewoon kijken naar hoe verdienen ze hun geld. En er is op zich niks mis met geld verdienen. Maar als het op deze manier invloed gaat hebben... op hoe een de democratie werkt dan moet je je als maatschappij afvragen of je dat wil. En daarvoor zijn dit soort discussies heel belangrijk. En dat die discussie nu pas op gang komt... Ja, is misschien jammer. Misschien hadden we het eerder moeten doen. Maar ik ben wel heel blij dat het gebeurt. Ja, Mathieu, meteen eens? Of, of vind jij dit, dat het al jaren geleden moet gebeuren ook? Nou, het is... Het, in principe, het had al jaren geleden moeten gebeuren. Maar het is zo... Die, die sociale media volgen elkaar zo snel op Twitter, Facebook, Instagram. Nu, dat is... Uh, dat, dat, en dat is ook allemaal nieuw. Hè? Dus het is ook een maatschappij die moet eraan wennen. Die moet ook wel even kunnen relativeren. Er mm -hmm. moeten ook even maatregelen op worden genomen in die zin. Um, ja. Het, het is... Uh, het is een gevaar. Ja. Het is ook een sociale... Oh, dat wou ik zeggen. Het is een het sociale norm. Ook iedereen mm -hmm. accepteert het. Het is van elkaar. Het is gewoon... Het is opgekomen. Het is, iedereen had zomaar een smartphone. Iedereen had zomaar Facebook. Je gaat er ook niet over nadenken. Het is gewoon gekomen. En omdat het een maatschappelijke norm is en iedereen doet dat ga je dat ook niet bevragen. Het is gewoon een onderdeel van je alledaagse realiteit. Dus daar ga je dan ook niet zomaar vragen. Nee, dus je nee, nee precies. Je gaat die, dit, dat ook niet over jezelf uh, afvragen. Nou, we hebben het er zo meteen uitgebreid over ook met uh, beller Bela Hogevors. Blijf even aan de telefoon. Dan uh, horen we u zo Meteen uh, na het nieuws van 4 uur van DNOS. Ik ben benieuwd of de nieuwslezer op Facebook zit. <gif>